Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. C. F. M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dikte de met het NOS journaal. Zuid-Korea zegt dat Noord-Korea een Zuid-Koreaanse vissersboot in beslag heeft genomen. Volgens Noord-Korea voert het schip in zijn wateren, maar Zuid-Korea ontkent dat. De bemannen steden, vier Zuid-Koreanen en drie Chinezen, zijn voor verhoor meegenomen naar het vasteland. Zuid-Korea eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De spanningen tussen beide Korea's zijn dit jaar hoog opgelopen. In maart zonk een Zuid-Koreaans marineschip volgens Zuid-Korea... doordat het was geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo. Daarbij verdronken 46 opvarenden. Eind juli hielden Zuid-Korea en de VS een marineoefening voor de Koreaanse kust... waarop Noord-Korea meer dreigde met wat het noemde een nucleaire waarschuwing. In het noordwesten van China zijn minstens 127 mensen omgekomen... door aardverschuivingen en overstromingen. De Odental zal verder oplopen, omdat enkele duizenden mensen worden vermist. Het getroffen is de hoofdstad van de Tibetaanse provincie Gansu. Daar zijn veel huizen ingestort. De straten liggen onder een modderlaag van een meter dik. De modderstromen kwamen gisteren de stad binnen... toen een rivier door hevige slagregens overstroomde. De Chinese premier Wen Ji Bao zal het getroffen gebied bezoeken... om de bevolking een hart onder de riem te steken... Ook zijn duizenden militairen naar het afgeleverde gebied gestuurd om te helpen. De Russische president Medvedev is voor een verrassingsbezoek in de afvallige Georgische regio Abchazië Hij zei voor duizenden mensen in de hoofdstad Soegumi dat Rusland de onafhankelijkheid van Abchazië en zuid ossetië blijft steunen. Medvedev bezoekt, bezoekt Abchazië precies twee jaar na het begin van de oorlog tussen Rusland en Georgië. Rusland viel in de zomer van 2008 Georgië binnen toen Georgische troepen probeerden Zuid-Ossetië onder controle te krijgen. Russische tanks rukten snel op en brachten Georgië een nederlaag toe. Na de oorlog erkende Rusland de onafhankelijkheid van Abchazië en Zuid-Ossetië. De Georgische president Chakasvili zei vandaag dat Georgië de strijd om de regio's niet opgeeft. Het weer in de binnenland stevige buien, soms met onweer. In het westen zijn er steeds meer opklaringen. Maximaal liggen tussen 19 graden in het noordwesten en 22 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zom CZ. Zandvoort. En de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby. Zal je wel opgevallen zijn. Hè? Madonna is voor de derde keer deze opening gedaan. Voor de derde uur van deze zomerse zondag bij ZFM. Wellicht dat ik er nog even over nadenk om volgende week er nog eentje aan vast te plakken. Maar dat heeft alles te maken of we um, iemand kunnen strikken. Want er is volgende week een uh, raceweekend. Tenminste in ieder geval de Dutch Powerpack wat uh, actief is. Uh, zeven minuten over twee bij deze zomerse zondag bij ZFM. Uh, zoals gezegd uh, zou het programma in principe nog door moeten lopen tot 15 augustus. Maar ja, ik ben ook autosportverslaggever voor zowel de radio als voor de plaatselijke krant hier. Dus dan moeten we het nog maar even afwachten. Dus wordt voor mij een, inderdaad een verrassing. Music trouwens van Madonna. Daar begonnen we mee met dit derde uur van deze zomerse zondag. Uh, betekent dat we er nog eentje hebben van Madonna. Ja, En dat is in het uh, een uur van drie uur tot vier uur. Dus dat uh, kan ik je in ieder geval vast uh, verklappen. Zo, nou, uh, dan hebben we ook uh, ja, zeg maar een beetje de muziek uit uh, de buurt. Om het maar zo... Het is wel een beetje niet helemaal direct in de buurt. Komt uit Alkmaar, maar ik voel ze wel heel erg uh, sympathiek uh, toen ze in de derde voorronde van de Rob Arda uh, bezig waren. Geïnspireerd op uh, de muziek van The Hives. Wie? The Hives. Uh, the Treats en Come On Baby. Make a feel-up! De rijke geschiedenis die ons voortbracht bij CFM Zandvoort. Ja, want wij draaiden dit soort muziek regelmatig in programma's als de Zandbak, de Watertoren, de Hitversnelling. Noem ze maar op. Kwart over twee inmiddels bij CFM Zandvoort de zomerse zondag. was allemaal net een beetje nog de periode dat ik nog ergens een beetje in heemsteden buiten de pot liep te plassen. Dus dat, dat zal ik er ook maar bij zeggen. Ray Slijngaard en Anita Doth waren de dame en de heren die uh, dit tot de succesvolste Nederlandse Belgische popact maakte in de geschiedenis. En dit kwam uit 1994. The Real Thing. En wat kan ik over The Two Unlimited dan vertellen? Nou, ze waren actief in 1991 tot 1996. Daarna uh, gingen ze even met pauze. 1998, 1999 zijn ze uh, weer het even aan het uh, proberen geweest. En toen duurde het maar liefst 10 jaar. En ja, vorig jaar, toen hadden ze weer besloten om van. Zullen we dat nog één keer doen? Nou, dat hebben ze dus besloten en ze zijn nu nog weer bezig. Deze dame en heer Race Lijngaard en Anita Doff en ze werden min of meer geproduceerd door Jean-Paul de Koster en Phil Waald, Of woorden van die gelijke strekking in ieder geval. Uh, grote hits, dat sowieso, en ze waren ook wereldwijd erg actief. Australië, Japan en Zuid-Afrika waren toch de landen waar grif aftrek vond van elke Too Unlimited song. Kan me je haast niet voorstellen, maar het toch echt is het zo. Maar het klonk ook gewoon heel erg uh, prettig in het gehoor als je zeg maar de dansvloer op wilde gaan. Eurodance, zo uh, werd het genre min of meer omschreven. Nou, doen we het even wat uh, geciviliseerder van een dame die inmiddels al uh, de zestig voorbij is... Maar dit uh, stamt uit de jaren 80. en daarin werd ze bijgestaan door Sly Dunbar. Je kent hem wel van Sly en Robbie, oftewel Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. Hier is Nippel to the Nippel to the Bottle. was er. De winnares van 2009 bij de Grote Prijs van Nederland. De dame die toen wist te winnen 1 de visser. Daar komt zij vandaan. Ze heeft dit nummer hartslag destijds ook opgenomen en gespeeld in Paradiso in 2009 toen zij Fabiana Dammers dus opvolgde en afloste als winnares van die maar de Popprijs. Uh, goed, uh, de aankomende optredens uh, gaat. Er uh, komen wat aan te, uh, aankomende optredens. Mm, is nog niet helemaal. Uh, ja, hier heb ik hem moet ik even pakken. Want het is allemaal wat, wat improviseren werk. Wat ik nog even op het allerlaatste moet doen. Als je een, een, een song hebt van 2000, of, uh, 2 minuten 9, dan gaat het uh, erg snel. Vandaag uh, in ter Schelling uh, te zien en te horen. En morgen uh, gaan uh, zij naar Vlieland, dan naar Schiermonnikoog en vervolgens ook nog naar Ameland. Daar ga ik ook naartoe. 13 en 14 augustus, uh, de Horizon Tour. Uh, daarvoor zit ze ook nog op Schier, zei ik al. En daarachter zit dan ook nog de Uitmarkt bij Paradiso in Amsterdam. Daar zal ze ook uh, gaan uh, spelen. En uh, ja, ze heeft het dus nogal erg druk de komende tijd. Maar dat wil ook uh, wel wat zeggen. Als je een uh, een prijs als de grote prijs weten winnen, dan mag je ook wel een aantal keren in actie komen. Voor de mensen die het echt in de buurt willen dus zien, Amsterdam dus 28 augustus bij de uitmarkt bij Paradiso en later ook bij Bellevue. Dat is daar. En dan is er ook nog in het Paard van Troje. Daar was ook ooit een voorronde van de grote prijs van Nederland de afgelopen jaar in juni was dat, eind juni. En daar treedt zij op 26 september op, volgens haar op de website. Dat uh, wat betreft haar uh, verhaal over uh, de optreders, Wat ik uh, voor de rest uh, kan vertellen is dat ze dus, ja, zoals gezegd, vorig jaar uh, zeg maar, uh, het uh, grote prijs van Nederland wist te winnen. En uh, ze zit, uh, ze zei, uh, geloof ik ook als ik het goed heb uh, gezien, zit ze ook al in de wereld draait door. Dus dat, uh, dat is ze sowieso. Ze komt uit Gouda. En uh, ja, zoals gezegd, uh, leuke liedjes om naar te luisteren. Nederlandstalig, dus dat, uh, dat sowieso. Hier even wat vrolijkheid en jolijt op deze zender. En dat is uh, van uh, een oud nummer van de Equals afgestoft door Pato Banton en uh, de gebrootjes Campbell van UB40. En Baby, come back! And give me one more try Cause a love like this Should I never ever die Stofte dat af in de midden jaren 90, deze paterbonton? En toen dacht hij van, als ik nou toch een beetje zo'n jamaicaans soundje eronder wil zetten... Dan vraag ik gewoon de jongens van Campbell, van UB40 erbij. En dan wordt het nog wat. Uh, oud uh, nummer van uh, The Equals. Daar zat Eddie Grant in. Jawel, die. En uh, die kennen we nog uh, van uh, wat latere hits uh, in de jaren 80. Maar goed, uh, dit was uh, zeg maar uit 94 gestanden dit. Uh, het is alweer half 3. Uh, en dat betekent dat wij weer eens eventjes uh, gaan duiken in de Dance Classics. Hij is niet helemaal optimaal wat de geluidskwaliteit betreft. En ik heb er ook weinig over kunnen vinden. Maar hij is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Hier zijn de Conway Brothers en Raise the Roof uit 85. Als je ze natuurlijk draait, dan moet je ze natuurlijk in volle lengte draaien. De extended version, jawel, van de uh, Conway Brothers, Raise the Roof. Niet zo'n grote dance classic. maar ja, ik kan het niet laten. Ik uh, vind het wel leuk als je dit soort uh, dingen doet. In, ja, ik heb al gehad zoiets van, uh, je moet je afkomst nooit uh, verlogenen. En dat, uh, dat hebben we ook maar niet uh, gedaan, eerlijk gezegd. Uh, dit was uh, de derde. Straks om half vier hebben we de laatste. Dit is een uh, die geproduceerd is door Jellybean Benieters. Onbekende producer, want hij was verantwoordelijk voor een aantal hits van Madonna in de jaren 80 en van de Madonna die we dus nu draaien, is eigenlijk van 99 tot en met nu zo'n beetje zo. Mag je dat wel omschrijven? Want uh, Diana, dat day bijvoorbeeld, en uh, music die we al hadden gedraaid. En bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld, uh, giving, giving Up. Give, uh, dat, uh, dat nummer wat we in het tweede uur hebben gedraaid. Waar uh, we mee begonnen. Dat uh, zijn nummers zeg maar, van het nabije verleden van Madonna. Straks heb ik er nog eentje klaarstaan. Dus dat uh, kan al wat, uh, wat beloven. Eerst uh, gaan we nog even een fijn gezellig uh, nummer draaien. Van een dame die uh, toch ook actief is op een popacademie. Jazeker. En voor velen, dames, als voorbeeld uh, geldt uh, Anouk en haar manier en kijk op de moderne wereld. Crazy way to get your kids. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes your sick.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 Fabiane Dammers, afgelopen donderdag bij ons in de studio van ZFM in het programma Alternative FM. Uh, tussen 8 en 10 te beluisteren. En daarin, uh, van afgelopen donderdag, speelde ze onder andere dit nummer, een nieuw nummer, overigens. Uh, wat uh, misschien uh, op zou kunnen leveren bij haar op een nieuw album. wat ze bezig is aan het maken uh, op dit moment. En. Daarvan uh, zal zeker dat uh, aan het eind van het jaar, uh, of dit jaar nog, het levenslicht uh, gaan zien. Hoe dat eruit gaat zien, dat zullen we dan allemaal gaan meebeleven. Ook hier bij ZFM. Even wat anders, namelijk de Miami Vice Chronicles. Dit is een uh, nummer die ooit eens een keer in een van de afleveringen gespeeld werd. In de befaamde televisieserie waarin Don Johnson en Philip Michael Thomas de hoofdrol spelen. Russ Ballard was uh, een van de huismuzikanten van uh, de serie, de tv-serie die nog al erg snel te boeken was in de jaren 80. We beginnen met Voices. Miami Vice Chronicles zijn dat. Payback was dat van Jen Hammer. En daarvoor hoorde je de voices van Russ Ballard. Tot aan het nieuws. Een echte ouderwetse klassieker. Ook uit diezelfde serie. Namelijk In The Air Tonight van Phil Collins.